1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De oud-premiers Kok en Balkenende... hebben gereageerd op het aftreden van koningin Beatrix. Kok vond haar toespraak ontroerend mooi en sober. Volgens Kok was de toespraak niet zonder emotie, vooral aan het slot. Je beseft dan wel dat er een einde komt aan een tijdperk, zei hij. Kok leerde Beatrix van dichtbij kennen... tijdens zijn premierschap van 1994 tot 2002. Ik had groot respect voor de wijze waarop ze werkte, zei Kok...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 Het Dagblad de Limburger en het Limburgs Dagblad zullen vandaag in sterk afgeslankte vorm verschijnen. Zo worden de regionale en sportkaternen niet gedrukt. Betogers in Egyptische steden hebben massaal de avondklok die vandaag voor het eerst van kracht was genegeerd. In alle drie de steden waar de noodtoestand geldt, Port Said, Suez en Ismailia, gingen Egyptenaren de straat op. Het leger was aanwezig, maar hield zich afzijdig.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Zonder meer nieuws over de aankondiging van de abdicatie van koningin Beatrix... we hebben besloten om ons te wijden aan de economie. Met name over de werkloosheid in eerste instantie... maar ook over alle andere onderwerpen. Met Matthijs Bouwman, expert voor radio en televisie en andere media blijkens berichten uh, op Twitter is er een groot aantal luisteraars... dat daar blij mee is met die keuze. Uh, u kunt bellen met vragen over economie... of verhalen over economie en werkloosheid en al het andere. Zinnige maatregelen. Uh, uw verwachtingen, nou, kom maar op. 0800-1121. Ik lees dit Twitterbericht van iemand die zich noemt Independent. Deze onheilsprofeet, Matthijs Barman. Heeft als doel zijn eigen geloof te verkondigen en boek te verkopen. Ah. Nou, dat boek is al uitverkocht? Ja, ik geloof het wel zo'n beetje. Ja. Je kunt nog wel even een e-edition e Oké. Okay. Ja, die heb ik. Heb ik. Het hoeft ik echt heb... niet. U hoeft echt dit niet voor te verkopen, dames en heren. <laughs> ben jij een onheilsprofeet? Ja, hij trekt er meteen een beetje het religieuze in. Hè? Um, ja, is, ja. ja, economie het is veel meer ja. dan alleen maar uh, cijfers. Ja, nee, ik denk, dat, ik denk het niet. Ja, dit is een soort misverstand tussen economen en de rest van de wereld. Dus de rest van de wereld zal wel gelijk hebben. De economen worden altijd ingehuurd als het slecht nieuws is. Ja. En als het slecht gaat. En dat ze zuinig zijn en naargeestig een beetje. En er was ooit zo'n reclame op televisie uh, met allerlei soorten verf. En dan waren er beroepsgroepen die gingen dan schilderen. En de, weet je wel, de, de bloemisten ging bloemetjes schilderen. En de, de grondwerker die ging het plafond heel hard soppen. En de econoom die probeerden het laatste likje... Onderuit de pot te halen met een soort neuzige, nare gezicht. En ja. zo denken economen helemaal niet over zichzelf. Want uiteindelijk, als je de economische wetenschap die bestudeert hoe mensen eigenlijk met uh, uh, goederen en diensten gelukkig worden. Ja. En natuurlijk is veel meer dan dat, Er zijn allemaal andere vormen van geluk. Maar dat stukje van hoe je nou met nou, brood en spelen gelukkig kunt worden, dat bestuderen we. Dus eigenlijk denken wij, maar dat, dat kunnen het verkeerd hebben. Dat we, dat we hedonisten zijn. We he, bestuderen het de manier waarop we met de beperkingen van de wereld... ons leven zo kleurrijk mogelijk kunnen maken. Maar ik geloof niet dat dat de naam is die we hebben. We zijn eerder onheilsprofeet. Maar je zei, terwijl we naar het hoorspel luisterden zei je ook nog tegen, tegen mij, voor optimisme... nu moet je bij de economen zijn. Ja, dat is afgelopen jaar anders geweest natuurlijk. Toen ja. mijn economen inderdaad met onheilstijdingen. Ja. Ik denk terecht. Het ging bijna mis met de euro bijvoorbeeld. Maar als we kijken naar de eurocrisis, even niet het verhaal van de werkloosheid, maar puur de problemen met, uh, met de munt. Uh, daar, uh, daar lijkt het toch sterk op dat we sinds de zomer het dieptepunt achter ons hebben gelaten. Eh, eventjes afgezien van nieuwe, nieuwe problemen. Maar dat er toch echt stappen zijn gezet. En als ik het wel eens vraag aan mensen van uh, dames en heren, eh, bij een ja. zaaltjes of lezingen, van, komt het, uh, komt het ergste nog? Of hebben we het ergste gehad? Dan is de meerderheid altijd enthousiast, steekt zijn hand op bij het, het ergste, komt nog. Dus er is een gevoel na vijf jaar crisis bij de mensen, denk ik, dat het nooit meer beter kan worden. Ja. En terwijl economen het afgelopen half jaar toch het gevoel hebben dat we, dat we, dat we aan de, nou, de, de fase omhoog gaan Kijk. beginnen zijn. Dat is ook een andere uh, tweet. Benieuwd wat voor vragen er komen in het tweede uur van Kase Loenen met de Belles. Mensen zijn nu erg negatief. Was dat begin jaren negen, negentig anders? Iets minder negatief. Uh, kun je bijvoorbeeld meten door het consumentenvertrouwen te kijken, ja. dat is een, Vijftal vragen die elke maand worden gesteld aan, aan een doorsnede van Nederland. Over van, gaat het goed met u financieel? Wat denkt u van de toekomst? Met de Nederlandse economie gaat het goed of wel of niet? En daar staan we nu wel echt op een, op een zeer laag pijl, erger dan in de jaren negentig. Um, dus ik denk ook dat die te laag is. En mensen hebben heel veel reden om zich zorgen te maken. Maar de meeste Nederlanders hebben een baan. En de meeste Nederlanders hebben meer geld dan ze tien jaar geleden hadden. Uh, dus ja, er is niet echt zoveel reden om zo pessimistisch ja. te zijn. Kijk, maar zo'n uitspraak als je nu al doet. <laughs> dat, ja, dat helpt he al een beetje. Nou ja, ja. dat wil ik zeggen. Ja, want dat, dat is dus. Ja. Dan stuur je een boodschap uit met, uh, met een, nee. een positieve leven. Ja, maar, lei, maar dat, ja dat, dat, dat is waar. Maar toch, als je kijkt naar hoe mensen reageren in, hun, in de winkelstraat. Ja. Dus je kunt heel veel hebben over gevoel en vertrouwen. En ik, ik voel me lekker of ik voel me niet lekker. De winkelstraat gaat er toch eigenlijk gewoon om je loonstrookje. En ja. om. om of je bang bent om je baan te verliezen. En dan kun je nog zoveel vertrouwen hebben in het kabinet... of in maatregelen of in de economen die het zeggen. Dan worden mensen wel geen hoge consumentenvertrouwen... maar ze geven het geld nog steeds niet uit. Ja. Dus daar wachten dan nog even op. Goed, Joop, goeienacht. Hallo, Joop. Um, ja, goeienacht. Um, mijn voorstel is om de Nederlandse goudvoorraad aan te spreken... en die in zijn geheel te besteden aan de zoektocht naar nieuwe energie... Nou, dan ben je wel alles kwijt, maar dan ga ik er wel vanuit dat uh, over tien jaar of zo uh, er iets uitkomt. En zo. ja, kijk, je wil natuurlijk voorkomen dat Groningen drie meter de grond inzakt. Uh, ja, ik oh. werkgelegenheid uh, krijg je door, want uh, die universiteiten en zo, die, uh, ja, die kunnen het wel gebruiken. Dus ik denk dat er veel positieve kanten aan zitten. En um, uh, overigens, jij komt niet uit Groningen zo te horen? Nee, nee, ik kom uit Brabant. Het is geen eigen belang om dat meteen maar even, even uit te schakelen. Nou, wel op gebied van, in, van milieu en zo. Ja? Kijk, die schaliegas, uh, ja, ik vind het maar door modderen op de oude weg. En, uh, uh, bijvoorbeeld Duitsland, die, die investeert iets van 180 miljard in nieuwe energie. Nou, die, die 20 miljard van de goudvoorraad is dan maar een druppel. Maar toch, het, het genereert wel werkgelegenheid... En ja, het is een soort toekomstvisie. Als ja. iedereen daaraan meewerkt, welk... dan heb je een potje wat je kan besteden. Twintig miljard, zeg je Joop. Uh, overigens, welke energie, daar, welke, in welke energie geloof jij? Duurzame energie, waar moeten we dan op inzetten? Ik zou waterstof, alleen maar... Ja, ik zou waterstof doen, want anders krijg je weer allemaal diversiteit. Uh, en uh, ik geloof wel in waterstof. Er is geloof, uh, zelfs een vliegtuig wat daarmee experimenteert... Ja, dat vind ik zo'n vreemd verhaal, uh, maar oké, okay, het schijnt allemaal te bestaan. Ja, wie weet. Matthijs, ik hoop, ik, ik leg het... Uh, je, je blijft rustig hangen en meedenken, maar ik leg het natuurlijk even voor aan uh, Mathijs. G een goud. Ja, ja hang je, ik hang me op. Nee, nee blijf, nee, nee, blijf maar hangen, bedoel ik. Ja, niet oh. zegt iedereen natuurlijk dat ik een slecht idee vind, hè? Maar dat vind ik helemaal niet. Nee? <laughs> ik vind het een goed idee. Ja. Nou, in theorie, hè. We gaan het natuurlijk weer niet doen, maar... Het is goudle... dus, dus weer zo'n idee waarvan je zegt: uh, ja. een goed idee. Ja, maar de, maar de conservatisme zal het, uh, zal het tegenhouden. Nou, kijk, als we geld willen hebben voor duurzame energie. dan mogen we dat, voor mij betreft, ook lenen. Ja. Ja, want als het een goede investering is. dan hoef je niet per se het zilverwaard te verkopen. dan kun je er ook gewoon uh, bij, ons, bij onszelf voor lenen. En dan leent ons pensioenfonds wat aan de overheid. Het broekzakvestvak. Uh, broekzak, vestzak. Ja. Maar het idee dat het belangrijk is. om voor, nou, het, volgens mij zelfs 24 miljard aan goud in een kelder te hebben liggen. Dat is eigenlijk wel heel erg middeleeuws. Uh, dat geeft een fijn gevoel. Hè? We, denken, we hebben altijd nog ons goud. Maar bij wie, bij wie geeft dat nou een fijn gevoel? Ja, dat... Bij de Nederlandse Bank, bij, nee, nee, bij Rutte. Die, bij... De Nederlandse Bank interesseert ook eerlijk gezegd niet zo heel veel, denk ik. Maar waarom blijft het dan liggen? Omdat het een. een... Kijk, we hadden ooit een systeem waarbij het goud. dat, dat bepaalde de waarde van je, van je gulden. En je had ja. evenveel goud als gulden in je omloop. Zo'n gouden standaard. Toen bleek dat dat eigenlijk niet nodig was als iedereen vertrouwen had in die gulden dan kon je ook gewoon dat als een soort waardebon met elkaar ruilen. Ja. blokker heeft ook voor zijn waardebonnen geen, uh, ja. geen goud in de kluis. <laughs> Zolang iedereen dat maar strouw mee. heeft. Dus een beet, je hebt beet, meer aan een goede centrale bank... dan aan een centrale bank met goud in zijn kluis. Ja. Toch ligt dat goud er nog steeds. Want we hebben een soort oergevoel... Dat, er altijd, dat we altijd moeten kunnen refereren aan een soort oerwaarde. Terwijl de waarde van goud is natuurlijk ook maar puur... omdat iemand anders het accepteert. Want goud kun je verder ook niet zoveel mee. Je kunt er niet het land mee bewerken. Of, nee. Je hebt er eigenlijk niks aan. Dus het is best een nutteloze 24 miljard. Die hebben we dan voor, als alles mis is gegaan, en we in een soort Mad Max-wereld terechtkomen. waarin we weer met gouden munt gaan betalen. Dus maar ik vind het perfect moeilijk. Ja, Joop? Je kunt ervan uitgaan dat het iets op gaat leveren. Ook al kom je op een ander spoor, dat, je, dat er iemand is van, nou, ik weet het, uh, zonnecellen gaan beter. Nou, en, ja. en er komen patenten uit, op trooien, ja. je kunt er de wereld mee verbeteren. Het gaat wel iets opleveren, ja. uh, ga je ervan uit. Nou, nou, dat is helemaal, helemaal waar. Mislukt. Maar eigenlijk ja. is, ligt er iets anders achter, dat dit is een tijd van crisis. Als het ooit een, uh, een tijd is om te innoveren, ja. dat is eigenlijk misschien nog wel... En hè? te investeren. En te investeren, ja. dan is het juist wel nu. Dus je moet juist ja. nu niet conservatief zijn. En dat is sterk aan jouw uh, verhaal, Joop, begrijp ik van Matthijs. Nou, ik denk wel dat het daarom uh, nu de tijd is. Want ik heb twaalf jaar geleden, heb ik elke politici die er toen in het bankje zat... aangeschreven om alle aardgasbaten in te zetten naar de, voor de zoektocht naar nieuwe energie. Nou. Nou, en twaalf jaar geleden is er helemaal uh, nee. ja, niks mee gedaan. Maar je hebt 150 brieven geschreven? <laughs> uh, nou, alle e-mailadressen toen ja. de tijd. Hoeveel mensen hebben antwoord gegeven? Een stuk of acht. En ik heb er één aan de telefoon gehad, want ik wilde weten wat er met die aardgasbaten gedaan werd. Nou, en hij is er ingedoken. maar hij kon het allemaal niet vinden wat er mee gedaan werd. Nou, en, ja, hij, hij, hij maakt het af met van, ja, er zullen natuurlijk snelwegen van gebouwd ja, worden, maar het is niet transparant. Nee, ja. het is gewoon in de begroting gestroomd, dus uh, in het, in het uh, ja, dus ik stelde voor om een transparante uh, boekhouding van aardgasbraten ja. op precies. internet te zetten, maar ja, dan, dan leiden we een beetje af... Maar uh, ik, vind, ik denk dat jullie het een goed idee vinden. Dus ja. uh, verspreid het mag. We, het is nu verspreid. Ik dank je wel. Het is een van die goede. Okay, goeie avond. Dank je wel. Dag, dag Joop. Dag. Het is weer een van die goede ideeën. Rationeel. Maar er zit dan goud. Het, het hoeft om 24 miljard aan goud ergens in de kluis te hebben liggen. Is een emotioneel ding. Is niet rationeel. Eigenlijk niet. Ja, tenzij je dus denkt dat we ooit weer teruggaan naar de gouden standaard. He, er zijn mensen heel. Uh, die vechten voor ons goud. Hè? Er wordt nu gediscussieerd dat we het allemaal weer terug naar Nederland moeten halen. Want het grootste deel hebben we opgeslagen in buitenlandse kluizen. Als een soort voorbereiding op dat een keertje de, uh, het monetaire systeem... zoals we nu hebben met ons geld gebaseerd op vertrouwen... dat dat implodeert. Ja. En dat we dan teruggrijpen naar ja. middeleeuws geld. Ja. Nou, dat, in dat scenario baal je als je dat goud hebt verkocht. <laughs> ja. Maar ik, ik zelf schat die kans niet heel erg groot. Nee, dat begrijp ik ook wel. Ja. Um, we hebben eigenlijk psychologen nodig en geen economen. Dat is wel mijn... Het mooie ja. is als je erover nadenkt. Uh, George Soros, een grote belegger uit Amerika, zei ja. dat ooit. Moet je even indenken. Goud ligt in een kuil in Afrika, in een mijn in Zuid-Afrika. Gouderts. Dan haal je het eruit. Dan graaf je een kuil in Nederland. Onder een centrale bank. En dan leg je het erin. <lacht> en dan zeg je, ja, we zijn rijk. Dat <lacht> <lacht> is natuurlijk... Er is met de wereld niks veranderd. Nee. En dat is Dat goud is echt de doodkapitaal wat dat betreft. Nee. En uh, ik, ja, maar ook mensen die beleggen in goud. Ik vind het. Je moet vooral doen voor de veiligheid van je geld misschien. Maar ik vind het altijd zonde. Want zou het ook aan iemand kunnen uitleden die een bedrijf. Precies, die investeert, die innoveert. Ja. Die, uh, ja. Ja. Goed, dan zie je maar. Um, Jasper, goedenacht. Ja, goedenacht. Ehm. Um, we hebben, ja, het, het kwam elke keer weer langs, investeren, dit en dat. Ik, ik dacht aan, uh, uh, Nederland staat bekend om Shell. Ja, en, uh, onder andere. Elke, elke uitvinding die wordt gedaan, die, die goede meneer toen net, die had het over waterstof. Dat wordt gewoon uh, opgekocht door Shell om het gewoon niet uh, publiekelijk uh, in, in werking te stellen. De olie is belangrijker voor ons. En de oogteloze zondag moet eigenlijk volgens mij gewoon globaal in, uh, in werking gezet worden. Gewoon elk, één keer in de week, gewoon eigenlijk net zoals mensen die uh, af en toe een heleboel vlees eten. Eén keer in de week gewoon even geen vlees eten. De, de oogteloze zondag. Want de, ja, want de CO2 die, die, die gaat onze planeet naar de kloot helpen. Mm -hmm. Waar we nu mee bezig zijn. Ik bedoel een verschil van... Van 12 graden Celsius binnen twee dagen. Bedoel, ik bedoel, ik, ik, ik leef ook al een, al een halve eeuw op deze aarde. En ik heb echt het gevoel dat we gewoon echt eigenlijk een beetje onnozel bezig zijn. met onze welvaart. en met onze geld en investeringen. en alles wat er omheen draait. Ik, ik, ik, ik word er een beetje boos om. Kan je dat voorstellen? Ja, ik, ik, ik, ik vraag het ook aan je gast. Uh... En Mathijs, kan nou, je ja. de woord? Ja, ja, nou ja, kijk, ik, ik ben ooit in het verleden nog opgeleid als milieu -econoom. Dat is ook een mm -hmm. combinatie die bestaat. Dat, was dat het uh, promotieonderzoek? Ja, een beetje wel. Er ja. Ja, stond heel, heel vaak het woord environmental in. Ja. <laughs> um, het, uh, ja, ik denk dat het niet de oplossing is om auto's aan de kant te zetten. Want we kunnen het eigenlijk nog wel simpeler oplossen. Zonder dat mensen er uh, meteen dan een dag lang niet naar de supermarkt kunnen of ze moeten op de fiets gaan... of bij hun moeder op bezoek gaan. En al die experimenten die zijn in het buitenland vaak gedaan met... Um, oneven kentekens mogen alleen maar op maandag uh, woensdag... Ja, maar dat hebben we in België ook uh, ja. afgelopen week gehad... dat er gewoon geen mensen meer tussen dit en dat mochten rijden... omdat er een smok-alert ja. was. En, dan, en, en het, ja, dan leven we gewoon door. En ja gaat best normaal. Niks, nee, aan Maar Matthijs heeft een oplossing. Ja, wat, wat, nou, de echte klassieke econoomoplossing. oplossing ja. is: uh, ja, waarom vervuilen we zoveel? Omdat het natuurlijk niks kost. Het kost. Degene die vervuilt, die betaalt er niet voor. Maar We betalen er met z'n allen voor. Dus als je aan de ringweg in Amsterdam woont, dan gaat je, krijg je astma. omdat er fijnstok in de lucht zit. Mm -hmm. Maar degene die dat produceert, die, die betaalt dat niet. Nee, dus die... alleen weg. Ja, maar precies, dat is dan weer een beetje te laat. Dus wat je moet doen, zeggen economen, is: je moet dan de, de prijzen goed krijgen. Bijvoorbeeld in het geval van CO2, zijn er pogingen om CO2 kostbaar te maken. Dus je mag het pas uitstoten als je een vergunning hebt gekocht. Ja, ja en die werkt het wel even, nou ik even. Ik wil Jasper, het even horen, de, de, de oplossing. Ja, dus dan ben je in een soort een ontwikkeling, een soort veiling. Dus je zegt: we hebben in totaal kunnen we zoveel CO2, ton CO2 produceren per jaar. Maar we willen eigenlijk twee keer zoveel. Dus ga jullie maar aan elkaar verkopen, die rechten. En degene die het hardste nodig heeft, die het meeste winst kan halen... of de meeste productie Zo. kan halen uit die CO2... die mag dan wel vervuilen automatisch. En degene die dat niet kan, mag dat niet. Nou, dat zijn ze in Europa, hebben ze dat ingevoerd. Maar het gaat elke keer weer mis, omdat dan komen de lobbyisten weer... die zeggen, we hebben te weinig rechten gekregen. En dan krijg je alle zware krijgt weer gratis... nog meer recht om CO2 uit te stoten. En dan daalt de prijs van een recht om CO2 uit te stoten... Ja, en dan, dan kloppen ook al die investeringsplannetjes van mensen die windmolens en zonnecellen aan het uh, produceren zijn. Niet. Maar dat zou een beter plan zijn dan een autoloze zonde. Nou, het, het hoeft namelijk, we hoeven, niet terug, we hoeven niet per se volgens mij in de huidige situatie terug in welvaart. Het mooie is dat als je schone technologie ziet als een investering, dat, je er, uh, ja, dat het eigenlijk werkgelegenheid en productie gaat opleveren. Ja. Uh, alleen, er is, er is, wat er eigenlijk vooral voor nodig is, is dat mensen niet meer gratis kunnen vervuilen. Juist. Maar Jasper, als ik, ja. uh, mag ik het even ja, zo? Nee, maar... nee, wacht even. Wat ik denk is dat jij eigenlijk ook voorlegt de relatie tussen economie en met name groei. Nou, maar... En, en de, de, de grote globale problemen waar we voor staan, ja. zoals grondstoffen en klimaat en milieu. Dat is ja, denk ik. Maar... Ja, oké, okay. maar dus het, het, het is heel het is heel simpel als je het van buitenaf bekijkt kijk, dat dat de, de automobielindustrie, dus de combustie, de verbrandingsmotor, die is net zo oud als een naaimachine en die rijdt ja. nog steeds rond. Ja. Ja. Nou, raar, hoe kan dat? Dat, ja, dat... komt van de olieindustrie, net zoals uh, printers waar, waar je cartridge in, in, in stopt. Ja, ik ga er verstotteren. stotteren. Ik, ik word een beetje heel ja, boos. Ja. Ja, dat... <laughs> nee, nou, ook dat is een emotie. Maar... Ja, nou, ik, ik, ik ben blij dat er hybrides nu zijn. Maar uh, ik begrijp niet dat, dat er niet een halt wordt gezet... pas op het moment dat het fout gaat, dat ze gaan zeggen ja. van... Ja, we hebben een smokkelurd en u nee. mag nu maar 80 km per uur rijden. Ja, ah. hallo, we zijn er dan weer mee bezig. Stel voor dat het in een café is uh, ja. waar je mag roken. En nou even een reactie ja. weer van Matthijs. Nou, het is, nee, het is waar. Je, je, het, er zijn sommige milieuproblemen die zijn moeilijk met economische groei compatible te krijgen. Zoals op dit moment CO2-uitstoot. Maar waar moet je dan voor kiezen? Nou, ik, voor de ik, groei of voor, de, voor ons milieu? Nou, ik denk dat je het allebei kunt, kunt krijgen als je er. Zoals ik zei, als je mensen laat betalen voor vervuiling. Okay. Ja. En het, het, vervuiling vindt vooral plaats als het gratis is. En op het moment dat je, het, uh, je eerst rechten moet kopen, vergunning moet kopen... dan ja. wordt het hetzelfde als met overbevissing. Als, uh, als vissen gratis is, dan doen we het te veel. Ja, maar, maar als iedereen... eerst Mag ik nog even... Eén ding dan, nou, je laatste, laatste reactie uh, Jasper. Um, gratis vervuilen, je, je betaalt toch voor je benzine of niet? Jawel, Nou, dan waarschijnlijk nog iets te weinig hè. En, ja, uh, ja, okay, en ja, de ja, overheid ja, probeert het ook met, als je heel zuinig auto koopt, dan krijg je... Ja, maar uh, maak, een, maak een pakje sigaretten 10 euro, mensen blijven nog steeds kopen. Nou, dat is op korte termijn is dat waar, maar als je op lange termijn kijkt, en dat is moeilijker om dat te zien, hè, dat gebeurt dus niet op dagbasis, dan zie je dat in landen waar sigaretten duurder zijn, waar benzine duurder is, zelfs dan het gedrag verandert. Dus Die we kopen. kunnen dat wel degelijk aanpassen met prijsprikkels, zeg maar. Dat is dan toch gunstig. En dan hoef je niet. Ja, misschien We laat je instrumenten. Dat... En misschien komen er dan vanzelf wel autoloze zondagen. Jasper, nee, Jasper, ja, Jasper ja. Ik, ik dank je wel in ieder geval. Oké, okay, ik luister ja. verder. Ja, is goed. Ja, Zie komen, je. Bye bye. Er komen, er komen nog meer oplossingen. Het waren wel bijzondere dagen hoor, die autoloze zondagen. Ik weet het nog. Ja, ik, was, ik, ik heb wel gerosgraadst, toch? Toch op die scherm? Ja, ik was acht jaar in 1974. Uh, en het was erg leuk, maar het zijn er maar een paar geweest... en ze waren ook niet nodig, hè, dat weet je. Nee, dat weet ik niet. Nou, de tijd van de, de NL is dit. Ja, Den Ayl, die, de, de, de sheiks, die wilden Nederland straffen... vanwege de, de steun aan de, uh, de, de Israëlische Yom Kippur oorlog was het volgens ja. mij, toch? Correct me if I'm wrong. Amerikanen werden gestraft en Nederlanders met een olieboycott. Maar Shell voer gewoon met olie natuurlijk naar Rotterdam. Want die sheiks konden niet kijken of ze nou naar, naar Brazilië voeren... of naar ja. Alleen, de, die sheiks wilden wel een soort signaal voor hun eigen bevolking kunnen geven. Het doet pijn, hoor. Dus, zei de we gaan een, een systeem bedenken. Met, we hadden ook al de bonnen klaar liggen. Mensen hadden al bonnen thuis. We gaan op de bon. is nooit ingevoerd, want dat is helemaal niet nodig. En dan de ootloze Zondag. Maar zoals ik van mijn geschiedenisleren heb begrepen, was dat allemaal eigenlijk om, een, om zodat het dan in de krant kon komen in, in Saudi-Arabië. Okay. Kijk eens, we doen ze echt pijn. <grijg> ja, er is nooit een schaarste geweest aan, uh, aan olie in de Wat een spel is het? Ik weet het wel is ook dat... maar een paar zijn er geweest, ja. een paar auto's. Terwijl wel dat mijn vader dispensatie had. Dat vond ik wel heel stoer. Oh, die reed al die zirolschaatsers volgens ons over. Ja, op weg naar de kerk. Ja, wij fietsten op weg naar de kerk over de snelweg. Naar Purmerend. Ik weet het nog goed. De weg naar Purmerend, dat is een liedje van Annie even Smit. Maar dat hebben we niet, zo meteen maar rem, maar Maar eerst nog even de reactie van Alexander. Alexander? Ja, goedenavond hallo. allebei. Ja, ik hallo. heb een uh, vraag voor Matthijs. Dat is gezegd. Um, hoe realistisch vind je de officiële inflatiecijfers? Ah. Die zijn op om en bij de 2,5 3 procent. Ja. En nu heb ik onlangs een brief van mijn verzekeringsmaatschappij gekregen. Die zegt, joh, je premie gaat 10 procent omhoog. <lacht> Komt er nog de assurantiebelasting bij, die ook nog uh, een aantal procent gestegen is. Dus mijn verzekering wordt 30 procent duren. Servicekosten van mijn flat 10 procent omhoog. Uh, Gemeentebelastingen worden duurder. Maar Turkse bakken die heeft in drie jaar tijd de uh, prijs van brood verhoogd van 50 cent naar een euro. Dus hoe realistisch zijn die 2,5% die we horen? Ik denk ja. namelijk dat het in de praktijk veel hoger is. En dat mensen veel minder geld hebben uh, vrij te besteden. En dat die stijgt, of dat uh, de ommekeer per 1 mei. Ik denk dat dat ook uh, niet zo zal zijn. Ja, nou, er zijn meerdere mensen die twijfelen over. Zeker in Amerika en zeker op internet. Die twijfelen over de. Correctheid van de inflatiecijfers. Okay. In Nederland kun je dat gelukkig zelf checken. Ik denk, denk namelijk dat ze wel redelijk goed zijn. Uh, oh ja? ja, Ja, dat ze met, dat ze met in goed vertrouwen worden samengesteld. Het gaat erom of we wel of niet expres uh, ze lager worden ingeschat. zijn de indexen nog van deze tijd? Nou, je kunt maken. je eigen inflatieindex maken tegenwoordig. Sinds een, sinds een paar, ik denk een jaar of twee, kun je bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, dus dat is CBS.nl kun je een persoonlijke inflatieindex gaan maken. Gewoon door dus aan te vinken wat de producten zijn... die voor jou belangrijk zijn in je dagelijkse okay. boodschappenmandje. En ja, dan zouden dus die productprijzen moeten dan wel kloppen. Maar goed, daar sturen ze mensen voor de winkels in met scanners en zo. En dan ah, kun je, je in principe of product, kijken of je heel erg afwijkt. Maar je hebt het puur product in de winkels. Die, die prijsstijgingen, die, die vallen nog wel mee... Maar allerlei andere uh, stiekeme dingetjes, zoals verzekeringen... Ja, maar die zitten in principe uh, gemeten, daar ook in. Belastingen. Die kan je, en, je ja, ook aanvinken. En ja. je woonlasten en zo. En, dus dat, het, dan gaat het om mij privé. Maar puur de vraag van... Joh, uh, elk kwartaal worden die inflatiecijfers bekendgemaakt. En dan lezen we weer, je hoort, het is 2,5, 3% ja. procent maximaal. In mijn leven heb ik nog nooit meegemaakt dat het hoger dan 3% procent is. Maar mijn koopkrachtdaling in de afgelopen jaren... Die is echt wel meer geweest dan die 3% voorstelling. En, to en het. toch is dit, is dit, Matthijs, dan ook een gevoel dat Alexander heeft, en, en, en, en, en kun je het gewoon ontkennen? Kun je zeggen, van, nou, kijk, ja, je dit... denkt dat die cijfers betrouwbaar zijn, ja, ondanks ook, dat persoonlijk iemand gevoel. persoonlijk kan het zo zijn, want ja. ik, dus ik ga niet ontkennen... dat hij misschien heeft hij wel 3000% gehad want ja. misschien is hij een verstokte zware checkroker. Dat denk niet dat je dat bent, maar... En dan ik is de accijns al flink gestegen. Ah, ja, Als zware check. nou, nou, nou, nou, nou, nou die is flink gestegen. Stegen. Dus je kunt, het kan zo zijn, hè, het inflatiecijfer is gemiddeld... het kan zo zijn dat je toevallig nou net een consumptiepakket hebt, inclusief al die verzekeringsdiensten, wat nogal uh, is gestegen in prijs. Dat kan zo zijn. Het gaat erom of het voor de gemiddelde Nederlander uh, de koopkracht harder is gedaald dan je op basis van die ik inflatie zie, Ik zie kleding en elektronica erg goedkoper zijn geworden. Het is Bijvoorbeeld? een televisie duurder. en nu heb ja. je voor niks een televisie, je hebt voor niks Computers? Kleren, dus dat valt eigenlijk wel mee. Ja. Computers kosten bijna niks. Nee, uh, me meubels. He, de, dus dus je, je, je, um, je kunt dat dus zelf bekijken of dat voor jou persoonlijk zo is. En wat ik niet denk, en daar kun je ook wel, kan, kun je, dat kan ik in de redelijkheid ook wel beweren, is dat het inflatiecijfer voor alle Nederlanders gemiddeld structureel overschat wordt. En toen we de euro invoerden, was natuurlijk dat jaar had iedereen het gevoel dat de inflatie hoog was. Het klopt ook wel dat sommige producten waarvan wij heel prijsgevoelig zijn, waar we heel goed de prijs van weten, zoals bier in de kroeg, koffie op het terras, de krant, dat, hè, waar ze heel moeilijk de prijs van kunnen verhogen... Dat die, de, die hebben toen die kans aangegrepen... dat we even allemaal in verwarring waren over de prijzen. En Toen hebben ze een soort achterstallig onderhoud gedaan... door snel dat soort prijzen te verhogen. Maar eigenlijk daalde de inflatie in de jaren... na de invoering van de euro. En dat is eigenlijk het, het, het, je moet het cijfer dus geloven, en ik geloof het... Eh, met, met gronde redenen, want anders waren toch de bedrijven langs wel erg rijk geworden ten opzichte van de consumenten. Want die krijgen die hogere prijzen in hun portemonnee uiteindelijk. Alexander, doe de test en uh, een beetje geloof helpt misschien wel. Ik dank je wel in ieder geval. Geen dank, succes. Oké, okay, dank je wel. Ja. Dan moet er eigenlijk, en ik heb het nu al verkeerd gedaan, een hele lange stilte volgen. Dat is het domein dat Marin Marais, deze Frans componist, geopend heeft met deze Sarabande. Hoeveel economie zit er in deze twee, drie, ja, drie, drie minuten? Jawel, ja, oh ja. ja natuurlijk. Ja, maar ik ben ook nog een mens geworden. Ik vond het gewoon hele mooie muziek om te laten horen. Nee, maar ik vind het om te janken zo mooi. Ja. Maar ik bedoel, economie in de zin van hoe zuinig is hij? Ja, nee, precies. Heb je en hoe ja. ongelooflijk ja. rijk is het tegelijkertijd? Ja. Ja, en toen ik voor het eerst deze muziek hoorde. Grappig dat misverstand trouwens. Ja, nee, precies. <lacht> ja, ja, <lacht> je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Je <lacht> <Zo. is> goed. <lacht> Hoeveel economie? Ja. De, de, toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik eigenlijk dat, dat is, dit is van uh, de 19e eeuw of zo. Dit ja. is een beetje sati of zo. Ja. Uh, dit is moderne muziek. Maar toen bleek het nog ouder te zijn dan, uh, dan de meeste barok. Ja. En, uh, dus voor 1750, in... wanneer is het? Ja, het zo... is de 17e eeuw, 16, 16 zoveel, ja. uh, tot, is volgens mij, begin 17e eeuw. Het uh, begin, begin, uh, uh, nee, ja, eind, begin... eind van de 17e eeuw, volgens mij. Ja. En die, uh, nou, je hoort er een beetje Bach in natuurlijk, het is allemaal barok. Ja. Maar dan, zonder die, ja, dat virtuose van Bach, het show. Het complexe, als het ware. Ja, maar ook het... een beetje van, kijk, ik kan nog ingewikkelder. En, ja. Ja. Uh, ik, ik, ik vind het prachtig hoor, maar ja. dit, is, dit gaat direct naar de ziel. Ja. Van Een melodie of een lijn zingen, ja. het is een soort van zingen natuurlijk. Op zo'n uh, ja, en ook uh, op oude instrumenten, ja, uh, dat maakt het ook veel mooier. Die zijn allemaal net wat minder zuiver, minder precies. Daar hou je van, van minder zuiver. Nou, niet. blijkbaar, dat is moet, als... het moet, heet, niet helemaal zuiver zijn. Ik vind dat hierbij heel mooi. is De, dezelfde, dezelfde, muziek wordt wel eens uitgevoerd op volgens mij op cello en op klaverzimbel. Ja, nou dan is het meteen, uh, dan wordt het meteen een kunstje. Want dan maken ze ook gebruik van een ander toonsysteem. Maar dat is voor men niet. mensen ja. die, niet, die niet muzikaal onderlegd zijn... Uh, dan zit je ja. eigenlijk in, een, in de moderne tijd, als het ware. Ja. Dat is een ander... Dat heet dan een andere stemming ook. Um, ja, interessant. Ik vind, het, ik vind het zo mooi dat... karig... Er zit iets heel... Nou ja, ik zeg zuinig om je te pesten natuurlijk, ja. maar... de eenvoud hiervan... vind ik zo. Ja. en de traagheid... Juist, dat, dat, dat stil laten vallen, dat vind ik zo ontroerend mooi. En het raar is, hij heeft dit eigenlijk, Al zijn werk dat klinkt ongeveer zo. Soms iets vrolijker, soms nog veel trager. Ja. En hij was de hofmuzikant van het Hof van Versailles. Ja, dus dus je zou de, toch denken. Dat van de, dat... de rijkste mensen ter wereld op dat moment. Ja, maar je zou denken, die willen feesten en feesten. Dat <laughs> ja, hebben, ze, ze hebben ze ook gedaan. Hoor, denk denk het denk ook, ik. Maar daar hadden ze er iemand anders voor, denk ik. <laughs> ja. ja, deze jongen die. Uh, nou ja, goed. Marijn Marijn, muziek van uh, mijn gast. Uh, Matthijs Bouwman, die uh, uh, hele verschillende kleuren inbrengt. Dat heeft u wel door, hè? <lacht> In deze twee uur dat wij maken met... Radio 1, Casa Luna. Lex Bolzijer. Goed, um, we gaan verder. En u, u mag nog steeds bellen. Er zijn ook trouwens, maar daar kom ik waarschijnlijk al niet eens meer aan toe... Uh, mensen die e-mailen. Uh, net zo interessante kwesties, inhoudelijk en zinnig... Maar ik kies nu even voor Henny, die ons gebeld heeft. nacht, Henny. nacht. En ja, ja. kunt u mij eens leren hoe of ik dat moet doen. Om, aan de ene kant de economie helpen, ja. dus meer uitgeven. Maar aan de andere kant is mijn pensioen wordt gekort. Ja. En uh, alles gaat omhoog, alles wordt duurder, en alles wordt gekort. Ja. Hoe krijg ik dat nou van elkaar? Ik, ja. vind het, ik vind het zo tegenstrijdig. Ik vind het, ja. het ontzettend goede vragen in. Ik heb zelf het gevoel, als ik, als ik naar de bakken ga of als ik iets nieuws koop... dat ik enorm bezig ja. ben om de economie op gang weer te helpen. Ja. Eh, voel jij, heb jij het gevoel dat je onder druk gezet wordt om geld uit te geven? Nee hoor, want ik heb het niet tussen <laughs> snel op. Ja. Maar ik bedoel, dat wordt dus gezegd, hè? Dat je ja. dus. Uh, ja, je moet, de mensen moeten weer uitgeven, want de economie moet geholpen worden. Ja. Hoeveel... Maar hoe minder ik heb, des te minder ik kan doen. Hoeveel heb je en Als ik uh, naar de katten ga en ik ga minder, wat gebeurt er dan? Gaan er weer de katsen uh, de straten, want die worden ontslagen. Pedicure ja. in een dito. Ik ga zomaar doen. Hoeveel dus heb ik je had, eigenlijk? Uh, en werkloosheid nog meer in de hand werken. En hoeveel heb jij eigenlijk? Nou, ik heb, het, ik heb het dus wel goed nu. Maar ik heb al veertig jaar gewerkt. O, oh, dat wel, ja. Ja. Nou, het dus, nou, is een probleem ik dat... Leiden, maar als, het zo doe, als ik naar mijn dochter kijk, dan denk ik, ja, die heeft uh, een stuk minder dan ik. Want ja. ik heb natuurlijk pensioenen naar nou, weg, hey, maar zij werkt nog. En zoveel verdienen ze tegenwoordig niet. Matthijs, ik denk dat dat iets is wat heel veel mensen... Een soort dilemma is, een spanning is, wat heel veel mensen ervaren. Ja, want je moet ook nog sparen over de toekomst. Doen ja. ze dat? Nou, dit is, dit is een betere samenvatting van uh, de laatste 50 jaar economische wetenschap. Kan ik eigenlijk niet <lacht> geven dan, <lacht> dan Henny heeft gedaan. Nee, serieus. Ja. Dat is niet, dat is niet, nee. Er is uh, in, in, uh, tijdens de vorige diepe crisis, hè, in de jaren 30, stond er een econoom op. John Maynard Keynes, de beste econoom van de vorige eeuw, denken velen. Een Brit. En die zei dit ook. Want het probleem in een crisis. En ik heb dus geen oplossing. Het probleem in de crisis is dat iedereen. Het gevoel heeft dat hij zuinig aan moet doen. En dat maakt vaak het probleem groter in plaats van kleiner. Dus de optelsom van al die verstandige beslissingen... van alle Nederlanders in dit geval. En alle hennies die denken, ja, hallo, even, even niet naar de pedicuur. De optelsom daarvan is dat de pedicuur ook geen geld heeft. En dat we dus met z'n allen armer worden. Omdat we eigenlijk allemaal elkaars klant zijn. Ja. Ja. En dat, dat noemde hij de paradox van de spaarzaamheid. Je denkt dat je rijk wordt van sparen. Maar als land word je er soms armer van. Wat is dan wat je moet doen als individu? Niet als, even niet als samenleving, maar moet je bijvoorbeeld je spaargeld juist aanspreken? Nee, kijk, je hebt, je hebt als individu natuurlijk, kijk, tenzij je een soort van de goede doelen bent, dan heb jij niet als individu, kun jij niet de economie aanzwengelen. Dus ik zou geen enkel individu aanraden, van ga jij nou eens even zorgen door je diep in de schulden te steken in deze tijd, dat het beter gaat met de pedicuur. Nou, dat doe ik ook zeker niet. Dus, uh... Nee, maar met z'n allen... Dus het, is, het is een soort de rationaliteit op het niveau van, van Henny en van mij en van jou. Ja. Het, is, het is rationeel om nu zuinig te doen. Maar de rationaliteit op het niveau van met z'n allen... is juist om niet zuinig te doen. Dus dan dus zeggen ik, sommige economen... nou, dan moet dus de overheid moet wat geld uitgeven. Ik, ik, mijn stelling is altijd... iedereen moet geld uitgeven, behalve ik... <laughs> dat is het beste voor mij. Maar ja, dat ja. zegt iedereen. Dus dan blijft ja. er niemand over om het geld uit te geven. Ja. Maar dit is de paradox van deze recessie. En, en, dat, dat en, daar, op... zijn, en daar is in wezen geen oplossing voor... Uh, behalve dat de overheid het geld uitkomt. Ja, Ik vind dit hartstikke ja. tegenstrijdig. Net als dat tot 67 jaar moet doorwerken. Als je met 50 jaar ontslagen wordt... kom je nooit meer aan de bak. Zet dan het nut van doorwerken... Nee, er zijn, ja, er zijn dat betreft twee werkelijkheden. De eerste is dat het uh, op termijn nodig is dat we langer werken. Maar dat het in dit jaar niet zo heel veel oplevert. Omdat we toch eigenlijk meer te veel werknemers hebben. Eerder te veel dan te weinig. Maar ik ben, helaas kunnen wij nooit dat soort pijnlijke maatregelen nemen als het goed gaat. Want dan durft geen politicus voor te stellen om eens wat langer te gaan werken. Dus waarschijnlijk moeten we dit soort maatregelen die voor langer termijn nodig zijn nemen op het moment... Dat ze eigenlijk niet zo goed uitkomen. Ja, maar dat ja. is de politieke dilemma's. Uh, maar voor het dilemma van moet ik nou wel, nu, of, nu wel of niet geld uitgeven? Nee, niet. Je moet nu zuinig doen. En dat is wel heel vervelend voor de economie alleen. Ja, waardoor het voor ons allemaal nog ietsje langer ja. duurt voordat we eruit komen. Ja. Maar dat is dan gewoon de consequentie die je moet pikken. Duurt ah, ja, het duurt gewoon het is, langer daardoor. Het is een coördinatieprobleem. Hè? Het is, als ja. je nou met z'n allen kon afspreken. We gaan volgende maand allemaal onze, weet ik veel, dertiende maand uitgeven. Dan, dan heeft dat waarschijnlijk niet in Nederland. Dat moet je in heel Europa doen. Want wij zijn weer zo'n open economie. Dus ons helpt het niet zoveel. Dat druppelt allemaal naar het buitenland. Als je in heel Europa zegt: we gaan allemaal even een stoot vooruit geven. Ja. Dan helpt dat wel degelijk. Voor, dat helpt de economie ja. wel degelijk. Maar het is heel moeilijk te coördineren. Het gaat vooral over, denk ik, meer over dingen als vertrouwen. Dat je denkt: het gaat ietsje beter dan het ging gaat nog niet goed, maar het ging het je beter. Daardoor gaan mensen alweer vertrouwen krijgen en misschien weer meer uitgeven. Heb ja, jij... maar ik wil helemaal niet dat mensen meer uitgeven. Want heel veel mensen die staan onder water. Nee, maar water. je wil wel dat meer mensen meer vertrouwen hebben. Ja, maar... Nee. Kijk, als, als bijvoorbeeld mensen die in het verleden... op basis van de, de waarde van hun huis hebben gezegd... we kopen weer een nieuwe keuken, we kopen een dakkapel... en een whirlpool in de tuin, weet je wat? Een bobbeltjesbad in de tuin. Ja, die hebben, hun, die hebben al genoeg uitgegeven. Nu is het huis minder waard... Dan moeten ze niet nog eens een keer denken. Laat ik ze nog eens een keer voor het goede doel de economie aanwakkeren. Nee, dat snap ik wel. Hennie, heb jij spaargeld? Ja. Hoeveel? Oh, nee, waar, waar bewaar je dat? 10.000, dus dat is niet zoveel. Nou, dat is een buffer. Die moet je gewoon lekker bewaren. Waar bewaar je, ja. dat, voor? Waar bewaar je dat dan voor? Nou, als was wat machine kapot is, of de televisie, of dat soort dingen. Ja. En ik help me wel eens mensen, dus dat betreft. Oh, ja. Maar ik ben er wel zuinig mee. Nee, maar... Nou, ik heb maar, vroeger hand uh, in de schulden gezeten vanwege mijn scheiding. Ja. Dus moest ik het alleen doen met mijn kind. Dus dat nou begint het dan voor mij lekker wat beter te worden. Ik, ik, vind dat je, ik begrijp van Matthijs Bouwman dat je dat volste recht hebt om dat, uh, dat bedrag lekker ja. voor jouzelf te bewaren. En voor de momenten dat je het nodig hebt. En zelfs nog ook nog gebruikt voor andere ja. mensen. En, en weet, je wat, weet je wat ik ook wel. Uh, waar ik mij wel aan erger? Nou. Toen ik trouwde dan werd er gezegd, niet meer als één of twee kinderen. Want Nederland draait overvol. 15 miljoen. Nou zijn we een aantal jaren verder, hoorten ze er nog wel eens over... zijn er nou inmiddels al 18 miljoen. Ja, maar het schijnt wel op te houden ja, op een gegeven moment. ja. is <laughs> ja. niet in een katholiek gezin, <laughs> volgens mij. Ja. Nee, nee. Henny, nou, wees zuinig en laat de anderen de economie maar weer op gang helpen. Dank je wel, in ieder geval. Oké. Okay. Ja, goeienacht. Doei dag. Uh, Boris? Ja, Boris is de volgende. Ja, Hallo. ja dat klopt. Hallo, Hallo. ik ben uh, Boris uit uh, Utrecht en uh, ik zit al een tijdje te luisteren hm. en ik heb een hele prangende vraag, dus ik hoop dat ik hier een keer antwoord op mag krijgen van, van jullie. Uh, ik, heb, uh, ik heb zelf wel werk, gelukkig, uh, maar uh, heel veel mensen om me heen uh, niet of niet meer voor de ontslagen of noem maar op. Uh, er zijn dan mensen tussen de leeftijd van uh, nou, tussen de 30 en de 50, zoiets, 55. Uh, vervolgens vinden ze wat. Nou, helemaal blij. En dan blijkt het dat het een dag is, of twee dagen, of nog noem maar op, echt een paar uurtjes. Nou, dan uh, moeten ze dat natuurlijk weer wordt het gekort van hun, uh, van hun uitkering. En uh, nou ja, drie keer raden wat er dan gebeurt. Uh, uiteindelijk wordt helemaal niet meer gewerkt. Want je moet uiteindelijk wat je hebt gewerkt, allemaal weer inleveren. Dus de mensen die worden, dat zie ik dan omheen uh, mismoedig... en denken, nou weet je wat, ik ga helemaal niet meer werken... en ik hou mijn hand op, ik vind het wel best. Er gaan dus die negatieve teneur in. En mijn vraag is, waarom kan het nou niet zo zijn dat... stel, uh, je raakt werkloos, je hebt wel een baan... maar dat krijg je voor twee dagen en de rest wordt aangevuld. Dan blijf je toch in het hele sociale gebeuren. Je blijft twee dagen werken of tweeënhalve dagen werken... en de rest wordt dan door de WW aangevuld. Geen gedoe, geen gekort, geen geniks... Dit is een regeling, klaar. Maar volgens mij zijn ze er al heel lang mee bezig om het wel voor elkaar te krijgen. Maar het lukt niet, dacht ik. Klopt dat, Matthijs? Nou, volgens mij kan het. Ik denk je wel dat je even moet overleggen met je UWV, met je uitkeringsinstelling. Maar dat korte is natuurlijk, omdat je vijf dagen of, hè, van voltijds krijg je je WW. En als je dan twee ja. dagen werkt per, per week, dan heb je nog maar recht op drie dagen WW. Dus dat korte vind ik op zich redelijk. Uh, het is wel demotiverend, dus het werkt soms wel contraproductief. Maar in principe ja, maar met, moet je wel dus goed overleggen, of moeten die vrienden goed overleggen met de uitkeringsinstantie. Is er wel flexibiliteit om, ja. om persoonlijke regelingen te treffen? Maar het, het probleem is, en dat is een beetje het, het paradox van ons sociaal stelsel, wat goed is, hè, wereldwijd ja. gezien, wordt gezien als goed, nog steeds. Is uh, dat het, uh, als je het probeert goed te regelen voor mensen zonder werk, dat je dan. De beloning van gaan werken, klein maken, de armoedeval noemen ze dat. De stap dat je gaat werken, moet je 40, dagen 40 uur per week werken. Kinderen aan de opvang, moet de auto kopen, ja. je moet kleren kopen. En eigenlijk ga je er maar een paar tientjes per maand op vooruit. En ja, dat is gewoon te weinig prikkel om, uh, om, uh, om het te doen. Dan doe je het eigenlijk meer omdat je graag wil werken en niet vanwege het geld. Maar dat hebben we geconstateerd. Hè? Wij willen eigenlijk allemaal graag werken. Want ja. werkloosheid is, is een straf. Is echt een, een, ja. een, een plaag. Ja, er, zit, er, zitten, er zitten twee mensen in je hoofd. Hè? Tenminste, dat is hele koude grondpsychologie. Maar dat blijkt uit zeg maar, economische experimenten met, met, met mensen. Er worden experimenten niet met elektrodes. Maar dan geven we mensen opdrachten in een economische context. context. Ja. Dan zie je dat mensen hebben een. Een, een denker en een doener eigenlijk. Je hebt ten eerste iemand die weet zeker... dat als je nu investeert en je goed leert voor je, voor je school... dat je straks een goede baan krijgt. En je hebt de korttermijn doener... die wil gewoon lekker tv kijken en uitstellen. Dus ja. dat zijn twee verschillende... die gaan met elkaar in gevecht. Het duiveltje en het, en het engeltje op, ja, op de schouders ja, van Donald Duck, ja. zeg ik maar. En ja. als je werkloos bent... dan kun je wel inzien dat je moet werken... ook al ga je er niet op vooruit, financieel... Maar toch ja. is het dan heel moeilijk om dat morgen te doen. Daar heb je toch ook nodig dat je gewoon een beetje rijker van wordt en lekker spulletjes kunt kopen. Of een rondje kan geven in de kroeg. Dus we hebben, je moet ook die korte termijn, dommige beloning inbouwen. om mensen morgen aan het werk te krijgen. Want iedereen wil over een jaar aan het werk, want dat is goed voor je en daar word je gelukkig van. Maar ja, dat, dat ga je niet morgen van je best doen. Hm. Dus mensen raken gedemotiveerd omheen, ja. die denken van nou, uh, nou dat verschil. En uh, nou, we moeten nog inleveren. Maar, maar en wat doe Bo ik het eigenlijk voor? Maar Boris, kijk, waar doe ik het eigenlijk voor? Dat hoor je dan, hè? Denk nou, nee, ja, maar ja, heb ja je dan, dat begrijp ik. Dan, heb... dan gaan die gesprekken er dan niet over... dat je kunt zeggen, ja, maar waar je... doe je het voor? Je wil graag werken. Je wil graag functioneren. Ja. Een ja. rol spelen. Ja. Want als je thuis zit en je doet niks... en je bent om drie uur, heb je je badjas nog niet huis... en je zit aan de thee. Dat ga je, daar ga je aan kapot. Dat is toch ja. ook een motivatie... Ja. Ja, om, zou ik zeggen. om dan twee ja. of drie dagen aan het werk te gaan. Dat is dan toch belangrijker ja. dan... Uh, dan dat je zegt, dan dat je waarneemt... ja, ik ga er financieel niet op vooruit. Nee. Maar dat is ook niet de, ja. de motivatie. Dat is toch wonderlijk, nee. of niet? Nee, dat ja, is, ja. is iemand die, die duidelijk werk heeft, die dat zegt. Want op, je hebt nog ja. een soort... je hebt voor die korte termijn bevrediging heb je ook wat nodig. Je hebt ook een cadeautje nodig. Dus ja. je kunt wel zeggen, het is goed ja, voor is, me... Het is, en het is, ik, ja, ja, daar word ik een beter ja, mens dus. van. Maar het is, je wil ook een ijsje. En, en, en die nou, is er dus niet, zeg jij ook, Boris? En hoe moet je het dan organiseren dat hij er wel komt? Ja, dat is dus uh, de vraag hoe uh, krijg ik dus uh, de discussies heb je dan? En dan leg je het uit. Dan ga dan in ieder geval werken. Want dan raak je uit dat isolement, tenminste noem ik het dan maar. Maar ja, dan wilden ze. Kijk, uiteindelijk wil iedereen inderdaad gewoon happy zijn en dat eitje en gewoon volledige werkweek. En als dat 100% wegvalt, je bent anderhalf jaar uit de relatie en je wordt niet meer aangenomen en, enzovoorts. Je bent 52. Ja. ja, nee, dat is heel moeilijk. Ik ben vijf, en ik ben 45 en ik zit dan te motiveren, maar ja, dat lukt me dan ook niet. Nee. En uh, nou, de, de, is, ja, de, er is gewoon geen oplossing, dan lijkt het. Is er een oplossing? Ja. Voor, voor, dit, voor dit specifieke probleem, dus die twee om, om, om die twee. Nou, niet, niet in een recessie hè, want dan zijn nee. mensen ze hebben gewoon min, nee, we hebben nee, minder ja. banen dan ja. mensen. Dus dan z, is, blijft ja, er altijd stoelen dans erbij, altijd stoelen overblijven. Ja. Maar op termijn ja, ja. is de oplossing die armoedeval verminderen. En dat He, dat het verschil tussen, die, tussen een uitkering en het minimumloon vergroten. En dat betekent ja. soms, en daarom vinden, econo vinden mensen ons stom als economen, dat je de uitkering moet verlagen. He, dat hoort erbij. Ja. En dat, ja, dat is dan ja. natuurlijk asociaal, en dat is het misschien ook wel. Maar uh, ja. Ja, er is in Nederland, hebben we wel één dingetje vrij dom. Uh, de lage inkomens betalen relatief veel belasting in Nederland. En ja. niet ten opzichte van de rijke inkomens, maar ze betalen ten opzichte van andere landen. Laten we onze lage inkomens. Het verschil tussen bruto en netto is nogal groot. Okay. Dus ik vind ja, ja. dat je voor de allerlaagste inkomens moet je nul belasting invoeren. Gewoon geen belasting betalen. En dan is het verschil tussen de uitkering is meteen weer een beetje groot. Okay. Goed, Boris. Goed, dankjewel. Ja, dankjewel. Dan ben ik blij okay. we dat we het antwoord hebben kunnen Goed. geven. Dankjewel. Je hebt, Dank ook je, wel wel dag. je hebt ook wel eens, Matthijs, voorgesteld om vrouwen uh, minder belasting <laughs> ja, te laten betalen. <laughs> dat heb ik niet echt per se voorgesteld. Ik denk nah, dat, ja, dat, jawel, dat heb is je de wel consequentie van In de elektrische ja, spijkerbroek. Ja, het staat genoteerd. Het is de consequentie van onderzoek waaruit blijkt. Dat, dat tweede inkomens... dus mensen met het niet de, dat kost weer naar, maar tweede inkomen veel meer reageren... op, op loonprikkels... dan, dan op prijsprikkels. Op meer verdienen ga ik ook meer werken... dan het eerste inkomen. En nou ja, vaak is het de vrouw... die het tweede inkomen verdient. Ja. En belasting is verstorend omdat mensen... als er hogere belasting wordt gegeven... denken van ja, dan ga ik ook niet meer werken. Dus dan zou je dat voor de vrouw in dit geval, ja. om ze te zeggen lagere belasting moeten hebben dan voor de man. Dat was een onderzoek van een echte respectabele econoom die daarop uitkwam. Zeg en het op, ja zeg het er maar gauw bij. En als je rechtdoor redeneert, dan kom je daarop uit. En het is natuurlijk leuk om dat op te schrijven. Ja, dat weet ik ook. Nog heel populair bij de vrouwen. En, een, een, een, een luisteraar Hans Kemperman vraagt hoe je tegen het Deense model aan kijkt. Hij woont in ja. Denemarken, luistert toevallig trouwens. Ja, het nou, Deense model, wat betekent ja, dat? Ja, Denen Deense Denen hebben voor een sociale zekerheid wat anders ingericht. Ze hebben relatief hoge WW, maar heel weinig ontslagbescherming. Dus het idee is, je verliest vaak je baan. Nou, okay. Maar dan heb je een jaar, hè, een korte, hoge WW. Dus de WW is ook vrij kort, maar is ja. hoog. Dus dan heb je bijna zeg maar, een jaar om weer een volgende baan te vinden. En we vinden het helemaal niet erg dat we vaak van baan verwisselen. Ja, dat is het, ze noemen dat een security model. Dus flexibel. Maar ook zeker, want in die tijd oh ja. die je tussen banen zit... dan kun je gewoon je huis behouden. En... Dat is wel interessant eigenlijk. Ja, het is, alleen in een recessietijd is het, is het, lost het net niet ons probleem op. Want we hebben dus meer mensen dan we werk ja. hebben. Maar dat duurt nog even een in paar Maar si ja, in de situatie waarin je probeert je arbeidsmarkt beter te maken... door mensen vaker van plaats te laten verwisselen... zodat ze elke keer weer, alsof je een kralenbak schudt... en de kralen op een andere plek terechtkomen waar ze misschien wel beter liggen... Uh, is dat een heel goed model? En het is ook zwaar bestudeerd in Den Haag. En iedereen wil het ook. Alleen dan komen toch weer de belangen. Hè? Probeer maar eens iets te doen aan de ontslagbescherming. En dan, het dan, het dan gaan de vakbonden de gaan stijgen, vooral. Neem ik aan. Nou, als je kijkt naar dit regeerakkoord, dan staat er in versimpeling, modernisering van het ontslagrecht en verkorting van de WW-duur, ja. zonder hem te verlagen. In het eerste jaar blijft ja, hij ja. gewoon heel gul. Ja. Nou, dat is eigenlijk het Deense model. Ja, ja. Dus de Denen zijn... komen er overigens een beetje van terug op het moment. In de recessie. Ze merken het de denen ook dat het wat minder werkt. Ja, maar goed, in een recessie werkt eigenlijk heel, ja. heel weinig. Nou, maar uh, dan heb je dus mensen die tegen, buiten hun schuld... volledig buiten hun schuld als een soort toevallige tombola... werkloos zijn geworden, langer dan een jaar. En die ga je dan plotseling terug laten vallen tot bijstandniveau. Ja, en dan krijg je hele vervelende ingezonde brieven in de ja. rand. Nou, Dat begrijp ik wel. We hebben ook nog een ingezond briefje van Jan de Graaf. Leven in overvloed, vraagt hij. Zoals Matthijs terecht schetste, wil iedereen een zo groot mogelijk deel van de taart. Gaan we naar een ruil-economie? Vraagt hij. Wat blijft er over van financiële prikkels? Gaan die steeds minder een rol spelen? Hoe definieert een econoom de huidige economie? Postmodern of zoiets? Is er een nieuwe Keynes? Enzovoort. Nou, hij heeft een heleboel Aan vragen. Vraag, ja. Nou, het is in een ruil-economie. We hebben natuurlijk een ruil-economie. Alleen we doen het via geld. Dat is veel efficiënter. En er ontstaan in Nederland uh, en in Europa wereldwijd eigenlijk wel in een recessie altijd allerlei soorten ruileconomieën... waarbij mensen... het was volgens mij vandaag nog op tegenlicht eventjes bij de VPRO... Ja. waar mensen zeggen, we gaan het wel buiten het systeem omdoen. Ja. We gaan diensten aan elkaar ruilen met een soort puntensysteem. Dus aardappelen tegen uh, Nou, dat we, ze schoven. komen zo gauw achter dat dat niet werkt. Nee, is dat niet? Nou ja, kijk, als jij als toevallig de aardappel, aardappelboer schoenen nodig heeft... werkt het. En de schoenenboer van aardappels houdt. Ja. Maar meestal heb je drie of vier of vijf of zes of zeven partijen nodig... om het sluitend te krijgen... Ja. Als de ene, misschien heeft de aardappelboeker wel een horloge nodig. Nou, dan moet je op zoek gaan naar een horlogemaker die schoenen wil. Dus dat is niet de slimste manier. Dat, dat lukt er via internet misschien. Maar het handige is dat met geld te doen. Dus met waardebonnen. Dus dan kun je op jouw moment dat jij het wil... Kun je een horloge gaan zoeken. Ja. Bij iemand die je nog niet hoeft te, nu, nu, nu hoeft te kennen. En dus die ruilsystemen... die komen al heel snel tot de conclusie... dat ze zo'n soort nepgeld nodig hebben. Ja. Credits of noppen. Ne, vof, nee, noppes had je geloof ik in Amsterdam. Een soort, toch weer een soort ruilmiddel. En dan begint het eigenlijk te lijken op geld. En dan eigenlijk de enige reden waarom het werkt. Het is heel sympathiek, hè. Kleinschalig sympathiek. De hele enige reden waarom het werkt is dat het een soort legale belastingontduiking is. Ja, ja. Dat okay. je elkaar dienst levert in, in Foppen. En de belastingdienst die rekent niet af in Foppen. Maar als dat succesvol wordt, dan zegt de belastingdienst. Dat is in Amsterdam ja, gebeurd. Kom maar hier. Want je moet dat wel even opgeven, want die weningen waard zijn. Ja. Um, nou, we gaan niet alle vragen doen, maar dit is... Dit is uh... Er is nog geen nieuwe Keynes. Er is nog geen nieuwe Keynes. Postmoderne economie lijkt me een nou, beetje dat... theoretische vraag, maar... Ja, nou, we komen natuurlijk in een soort gede-industrialiseerde economie in Nederland. Ja. Waarbij we een soort vage diensten aan elkaar leveren. Ja. En dat, ik verbaas me er ook wel over, dat wij doen consultancy-diensten. En in ruil daarvoor verschepen de Chinezen containers vol met leuke snuisterijen naar ons. Ja. En dan zijn wij nog steeds de, go de goede kant van de deal. En blijft dat, blijft dat in balans, denk je? Nou, op een gegeven moment of zijn we daarin, juist in het feit dat wij zo'n kennis-economie zijn... en diensten verlenen en niet zelf dingen maken op op het ja. Nederlands grondgebied... maakt dat ons kwetsbaar voor de toekomst? Of is dat juist een uitgelezen kans om, uh, om iets te bieden? Aan de het wereld. maakt Voor een de groot deel van Nederland is het een uitgelezen kans. Het nadeel is voor mensen die uh, niet mee kunnen komen op school... Ja. dat we niet zo'n... Uh... hersens worden belangrijker ja, eigenlijk, precies. voor de toekomst. En dan blijft er voor de, voor de ongeschoolde deel... van de mensen die het moeilijk vinden op school... Blijkt die konden vroeger nog best een interessante baan in ja. de fabriek krijgen. En die krijgen nu laagwaardige dienstverlening. Dus dat is boodschappen inpakken. Of. Dus er ontstaat wel een scheiding tussen de mensen die mee kunnen komen met die economie en die ja, ja. niet mee kunnen komen. En er is eigenlijk geen beroep meer wat interessant is. voor die, voor die, voor die laatste ah, ja. groep. Um, Want gewoon handenarbeid of hand, hand ja. ja, de lonen zijn dat... eigenlijk te hoog. vergeleken met de lonen in andere landen. om nog uh, die simpele handarbeid te doen. Okay. Maar je ziet het alweer omdraaien. De Chinezen worden ook duurder. Die worden ook rijker, dus ja. duurder. He, dat is hun welvaart. En je ziet nu in Amerika dat bedrijven weer bezig zijn om weer in Amerika te produceren. He, een bedrijf als Apple, die heeft weer, begint nu weer in Amerika te produceren. Dus er is wel een soort omkering, ook omdat olie duur is. Dus dat verslepen is ook niet meer gratis. Je kunt niet meer overal produceren, want je moet het wel steeds heen en weer slepen zie je we weer langs, want de omkering nog niet in Europa... maar wel in Amerika, dat de productie weer terugkomt. Oké, okay. Het zou zelfs hier kunnen gebeuren misschien. Alles hangt met alles samen, dat is ook wel weer geestig. Dat maakt het ook zo moeilijk om er zinnige uitspraken over te doen. Daar hebben we je al een paar, uh, paar keer iets over gezegd. Dat maakt het ook wel razend interessant. En de manier waarop je erover praat, Matthijs... maakt het ook in ieder geval heel erg inzichtelijk en toegankelijk... omdat het gewone mensentaal is. Nou, Daar is. ben ik je erg dankbaar voor. En dat vind ik ook heel erg knap, juist omdat het zo ingewikkeld is. Maar dan leg ik je toch deze vraag nu voor: van uh, meneer Faber. Goeienacht. Ja, dat ben ik, ja. ja. Ik, uh, uh, wat mij uh, opvalt de laatste tijd is dat economen elkaar tegenspreken. De, de ene uh, week, maand, uh, zeggen uh, zeg de economen: je moet sparen voor je, voor je zorg, voor de aanvulling op je pensioen. En, uh, en dat je een, een, een buffetje achter de hand hebt. Andere economen zeggen van, men, men geef, we geven te weinig geld uit. Ja. Men, men, men zit op het geld. Men, men zet de dertiende maand op de bank. En, uh, maar dat, maar dat, dat is vaak om de... Uh, ne, dat is nog niet eens zozeer om te sparen, maar om de schulden te verkleinen. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe is het toch mogelijk dat uh, economen elkaar tegenspreken? En zo fundamenteel tegenspreken. Ja. Dat dus nou, echt ja, niet meer weten waar ja. je aan toe bent eigenlijk. Nee. Ja, dat, ik, even op dit punt. Dit punt is dus eigenlijk best logisch. Ja. Want individuen moeten sparen. Alleen dat pakt slecht uit voor ons allemaal. Dus als je vraagt wat moeten we allemaal doen. Ja. Dan gaven we waar wat weer uit. Maar wie, dat weet ik ook niet. Ja. Dus dat is op zich, hoe onlogisch dat klinkt, is dat wel, wel consistent. Verder hebben economen natuurlijk... Uh, ja, het is geen, uh, geen hard science, hè. het is geen... Uh... En trouwens, natuurkundigen maken ook heel veel ruzie, maar wij nog wat meer. Nou zijn er wel initiatieven. Uh, er is een website die van de Universiteit Tilburg. Uh, Medjudici heet die, een soort Latijnse naam. Uh, die doen elke sinds een maand of drie... hebben die een panel, ik mag er gelukkig ook in zitten, van economen... die elke maand, elke week soms, een paar vragen krijgen... om te kijken of er wel consensus is. En waar dan wel en niet consensus is. En dan blijkt toch wel dat er over belangrijke vragen... over wat doen we met de arbeidsmarkt en zo, wat doen we met de zorg... dat er behoorlijk veel consensus is. Dat is wel. En wat er ook gebeurt in de media, ik zit natuurlijk ook in de media... en ik zie dat gebeuren, is dat heel veel programma's... willen ook graag juist de tegenstelling zoeken. Ja. Kranten ook. Dus ik, ik ben zelfs in het verleden vaak gebeld door nieuwsprogramma's... die zeggen, we hebben al een econoom die vindt A... <laughs> ken jij nog een econoom die B vindt? En dan maakt het niet uit of B misschien maar... 10% van de economen vertegenwoordigt. Nee, het wordt 50-50 gebracht. Ja. Zo. Dus economen zijn het aardig eens. Maar ja, nou net op de punten wat u graag wil weten... zijn ze het inderdaad vaak niet ja. eens. Nee. Maar het, het, is, het is meer consensus dan, uh, dan de, de pers Maar oké, plek. dan wil ik toch wel weten... wie zijn dan de economen in Nederland... waarvan jij zegt, ja, daar moet je naar luisteren? Nou, in een Matthijs... Ba nee, nee... Ja. Matthijs B. <laughs> ja, nee, de, ik vind... Uh, uh, ik, nou, ook al ben ik het niet altijd met hem eens... ik vind uh, Bas Jacobs wel een hele goeie. Ja. Ik, Ro een, Rotterdam is dat? Rotterdam, he? ja, Erasmus. is wel echt een hardcore Ekeentiaan. Ze dus, dus, liggen wel eens overhoop. Maar die kan het ook goed uitleggen. Um, ik, Rick van der Ploeg, was mijn promotor. zit nu in Londen, maar dat is oude van de oude uh, BVH-econoom. Ja is ook wel echt verstand van en zo zijn er nog wel een aantal hoor ja moet je ik heb wel eens lijstjes gemaakt met ja? goede economen en kijk maar wie ik volg op Twitter dan uh, zie je okay. wat er tussen kan je daarmee leven meneer nou, Vader? Nou, ja uh, uh, niet hè nee ik hoor het al economen dat moeten uh, zijn geen futurologen net, net als nee. Matthijs zegt dat de, de, de economie weer een uh, kleine uh, Kleine, kleine verbeteringen laat zien in de, de, in de loop van dit jaar, ik geloof er niet in. We hebben twee okay. soorten crisis, en, en dat is de financiële crisis, en die, en die moet de overheid oplossen. En de economische crisis, dat zijn wij, dat zijn de burgers. En die economische crisis, die duurt misschien wel tot 2017, 2018. Ja, maar dat, dat, dat hebben we ook ingecalculeerd, dat duurt nog een paar jaar. Dat is ja, eigenlijk... maar ik, ik heb het, als ik het heb over herstel dit jaar, dan bedoel ik dat we niet meer krimpen. En dan heb je het over een heel matig herstel, wat een ja. stuk... Een stuk minder groei dan we gewend waren in de afgelopen twintig jaar. En als de werkeloosheid niet zou stijgen, of tenminste gelijk blijft, of minder hard stijgt... dat komt door het aantal hamburgerbanen, zogenaamde hamburgerbanen, net als die je in Amerika heel veel hebt. morgens werk je hier, s'avonds werk je daar. En vaak werk je in het weekend ook nog. Ja, maar dan moet je toch eens een keer op maandagochtend, de eerste maandag van de maand, naar Veldhoven rijden. Daar staat ASML, het ja. uh, uh, bedrijf wat chipmakende machines maakt. Ja. Daar staan de autootjes op de stoep geparkeerd op maandagochtend. Want ze weten niet hoeveel supertechnologische banen ze daar moeten aanslepen. Kijk, er is optimisme genoeg. Uh, ja. Daar laat ik het bij. Ik dank u wel, meneer Faber. Ik dank je wel, Matthijs Bouwman. Ik vond het buitengewoon fijn dat je hier was. Heel erg goed. Veel succes. Ik geloof dat die economen toch wel deugen, hoor. Jawel, jawel, jawel, Ook al zitten ze er wel eens naast. Maar hij nooit, jij nooit. Um, morgen is Erik Stijn te gast. Dat is een Young Global Shaper over het World Economic Forum. Ik hoop dat er meer optimisme door de radio stroomt. En zometeen Maarten Dalling gaat van Dit is de Nacht van de Eeuw. En die nog drie keer raden waar hij het over gaat hebben. Over tricks. Goeienacht.